Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De aanval van Turkije op het noordoosten van Syrië leidt tot internationale kritiek. Onder meer EU-commissievoorzitter Jonker en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken roepen Turkije op om ermee te stoppen. Nederlandse Kamerleden vinden dat er sancties moeten volgen tegen de Turkse president Erdogan. De ChristenUnie spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. En volgens D66 moet de Europese Unie met alle mogelijke middelen de Turken op andere gedachten brengen. Turkije wil de Koerdische strijders verdrijven... uit een brede zone langs de grens. In Duitsland wordt nog gezocht naar daders van de aanslag vanmiddag in Halle... waarbij twee doden zijn gevallen. De daders zouden een auto hebben gekaapt en op de vlucht zijn geslagen. De politie houdt controles op alle stations en vliegvelden in midden Duitsland... en langs de wegen naar Polen en Tsjechië. Er is wel iemand aangehouden, maar niet duidelijk is of het om een van de daders gaat... Volgens de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Halle probeerden de schutters de synagoge binnen te komen, maar dat mislukte. Het kabinet gaat voorlopig niet over tot een vaccinatieplicht voor kinderen die naar de kinderopvang gaan. Maar als de vaccinatiegraad verder daalt, kan die verplichting er wel komen. De vaccinatiegraad voor Mazelen ligt met 92,9 procent, onder de 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie eist. Maar volgens de adviescommissie zijn er nu nog geen aanvullende maatregelen nodig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een negatief reisadvies voor Ecuador. Sinds een week is het onrustig in het Zuid-Amerikaanse land... nadat de regering de subsidie voor brandstof schrapte en de prijzen stegen. Op meerdere plaatsen zijn wegblokkades en demonstraties. Alle reizen vanuit Nederland naar Ecuador zijn de komende weken geschrapt. Reizigers kunnen kosteloos annuleren of omboeken. Op dit moment zitten circa 200 Nederlanders vast in Ecuador vanwege de blokkades. En dan het weer. Vanavond regen. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. Wel staat er een stevige wind. Vrijdag opnieuw wisselvallig. In het weekend komt de 20 graden dichterbij. Dit was het en Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is ontzettend druk in de regio vanmiddag. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het slechte weer. Er zijn ongelukken gebeurd op de A10, onder andere bij Zeeburg. Vanaf Amsterdam-Slotervaart staat het verkeer al vast. Dus de hele ring zuid staat vast en ook aan de oostkant van Amsterdam staat het verkeer vast. Op de A10 13 kilometer en een half uur verdraging, want bij Zeeburg is ook een rijstrook dicht. Maar ook op de A4 is het daardoor helemaal vastgelopen. Vanuit Den Haag naar Amsterdam, tussen Knopente Hoek en Knopente Nieuwmeer. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies. Op de A7 Zaandam Horen tussen Purmerend en Horen... 15 kilometer en drie kwartier verdraging door ons spoedreparatie. Er zit een gat in de weg, de linker rijstrook is dicht. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen is het erg druk tussen Badhoeverdorp en Knauwpunt Holendrecht. Daar moet je ook rekening houden met een half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Show. Honey, I got to know What is running? We'll yeah. be yeah. Began to learn to live without all those feelings that kept me so alive. I had to learn to forget what I used to think about. I felt the need to survive. And now love no longer has a hold on me. I am stronger, so much more emotionally. Love no longer has a hold on me. I did my share of crying What sense is there denying All the changes I went through I Many nights were lonely Because I wanted only To be held by you, baby Still I learned to live without Right.